9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Ondanks de invoering van de wet passend onderwijs... gaan er meer kinderen naar het speciaal basisonderwijs. En over een uur begint de rechtszaak tegen Willem Holleder. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Willem Holleder is aangekomen in de zwaar beveiligde rechtbank... De Bunker in Amsterdam. Daar begint dus over een uur het megaproces tegen hem. Holleder wordt verdacht van de moord of poging tot moord op zes mensen... onder wie John Meremet, Cor van Hout en Willem Enstra. Voor het proces zijn 65 zittingsdagen uitgetrokken... en bijna 300 getuigen zijn gehoord. Het onderzoek is zo groot dat er nu vast aan het proces wordt begonnen... terwijl het onderzoek nog niet is afgerond. De zaak zal zeker maanden duren. De regering grijpt in op Sint-Eustatius. Er is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De ingreep is een reactie op het rapport van de Commissie van Wijzen... die op Sint-Eustatius grove taakverwaarlozing heeft geconstateerd. Staat in een persbericht van de Rijksoverheid. Deze taakverwaarlozing gaat ten koste van burgers en bedrijven op het eiland, staat er. Voormalig vicevoorzitter Lee van Samsung is vervroegd vrijgelaten... na één jaar gevangenisstraf. Vorig jaar veroordeelde een rechtbank in Zuid-Korea hem tot vijf jaar cel... voor omkoping en corruptie, maar het hof heeft dat nu opgeschort. Tegen de kleinzoon van de oprichter van Samsung was twaalf jaar cel geëist... omdat hij via dubieuze constructies tientallen miljoenen euro... smeergeld zou hebben betaald aan toenmalig president Park. Zij werd onder meer vanwege deze zaak afgezet. Het kabinet trekt 300 miljoen euro uit om tussen Den Haag en Rotterdam meer treinen te laten rijden. Het is de bedoeling dat er vanaf 2025 elke vijf minuten één vertrekt. Om dat te regelen moet het spoor en de stations worden aangepast. Zo wordt tussen Rijswijk en Delft-Zuid het aantal sporen verdubbeld naar vier. Er zijn meer treinen nodig omdat het aantal reizigers snel stijgt, met name in de Randstad, waar de bevolking in de komende tien jaar met een half miljoen toeneemt. En het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt. Hoewel het de bedoeling is dat kinderen met een beperking... zoveel mogelijk naar het reguliere onderwijs gaan. Dagblad Trouw analyseerde cijfers van de dienstuitvoering onderwijs. En daaruit blijkt dat er vorig jaar bijna 100 leerlingen bijkwamen... in het speciaal onderwijs. Het totaal aantal leerlingen nam juist af, met 13.000. De onderwijsraad zei eerder al dat passend onderwijs niet goed werkt. Het is voor gewone scholen moeilijk om de juiste zorg te bieden. Het weer tot slot. Plaatselijk kan het glad zijn, verder bewolkt... maar geleidelijk breekt de zon vaker door, vooral in het zuiden en westen van het land. Het wordt 2 graden. De komende dagen zonnig en overwegend droog. Smiddags is het plus 3 graden en s'nachts gaat het verliezen. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. De dagelijkse files lossen nu op, maar waar we nog bij blijven zitten... zijn vooral de ongelukken, zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een ongeluk in de Leidse Rijntunnel. De rechter parallelbaan is voorlopig dicht. Vanaf knopend Evendingen tot aan Utrecht 50 minuten vertraging. Moet je de parallelbaan hebben, kan je het beste doorrijden... tot aan de afrit Breukelen en daar keren. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. bij knopen de Raas op twintig minuten na een ongeluk. De linkerrijschok is dicht. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Amsterdam-Hemhavens en Durgerdam. Meer dan een uur vertraging. Daar zijn nog steeds twee rijschokken dicht. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht... een half uur vertraging tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder... zijn voor een deel mensen die gereden om vanwege het ongeluk op de A29... Van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Daar zijn alle reisrokken wel weer open... maar het gaat nog steeds heel traag tussen Knoppen Hellegatsplein en af het Oud-Beijeland. De vertraging is daar meer dan een uur. Bedrijven zoeken controllers met zakelijk inzicht, proactiviteit... en uitstekende persoonlijke vaardigheden. Wilt u ook doorgroeien naar Business Controller? Volg dan de post-HBO-opleiding Certified Business Controller. Lees meer op alexvangroningen.nl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 Bovendien wordt de S-Tronic automaat tijdelijk standaard geleverd op veel Audi-modellen. Daar hoef je toch geen honderdste seconde over na te denken? Audi. Voorsprong door techniek. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Combineer het S-Tronic aanbod nu met onze andere acties. Kijk snel op audi.nl Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Riet Quintet Kalefax speelt een van Bach's meest intrigerende werken. Musicalisches Opfer. U hoort het in het nieuwe concertprogramma Bach's Geschenk. Alle concertdata vindt u op www.kalefax.nl .no. Ze zeggen, je bent zo oud als je je voelt. Dat geldt ook voor je gehoor.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 Zes minuten over negen is het. Via na de invoering van de wet Passend Onderwijs... blijkt dat het aantal kinderen in het speciaal basisonderwijs weer toeneemt. De wet regelt dat kinderen die extra aandacht nodig hebben... dat ook kunnen krijgen op een, zeg maar, gewone school. Maar steeds meer ouders kiezen toch voor een speciale school... schrijft Dagblad Trouw. Ilja Soffer is directeur van iedereen. Dat is een belangenvereniging voor mensen met een beperking. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u verbaasd over die cijfers? Nee, die cijfers verbazen ons uh, niet. Het is eigenlijk is het een, uh, een bevestiging van wat wij zien... dat er uh, op heel veel gewone scholen nog veel te weinig expertise is... en plek is voor kinderen met een beperking. En dus kiezen ouders ervoor om die kinderen naar een speciale school te sturen? Ja, het is natuurlijk altijd een wisselwerking. Ik denk dat ouders voor speciaal onderwijs blijven kiezen... zolang ze het idee hebben dat er in reguliere scholen... te weinig plek is voor kinderen met een beperking. En ik denk ook wel dat scholen um, eerlijk zijn... over wat ze wel en niet kunnen bieden. En dat in die wisselwerking toch nog heel veel ouders uh, het niet aandurven... om een kind met een beperking in een reguliere school te krijgen. Is dit nou zo'n voorbeeld dat, dat achter de tekentafel is bedacht... en dat in de praktijk eigenlijk toch gewoon niet werkt? Ja... Um, wat nou precies de verklaring is, uh, dat, dat weten we ook niet. Maar een van de dingen die natuurlijk meespeelt. is dat ook de zorgwetten zijn gedecentraliseerd. Dus dat de steun aan kinderen met een beperking naar de gemeente is gegaan. En dat. Um, in de optelsom van kinderen naar een gewone school krijgen. De school moet dan heel veel expertise hebben over kinderen met een beperking. Maar gemeenten moeten ook extra zorg en ondersteuning kunnen bieden in die scholen... Om die, om die speciale kinderen weer te begeleiden. En de wisselwerking tussen de gemeente die met de jeugdwet iets moet... en de onderwijs dat met het passend onderwijs iets moet... daar zien we heel veel kinderen gewoon met een beperking... nog niet naar het regulier onderwijs kunnen. Dus daar zou een stap gemaakt kunnen worden. En hebt u nog meer dingen geconstateerd? Nou, wat wij zelf hebben onderzocht... is dat um, als kinderen met en zonder beperking samen naar school gaan... dat het vooral ook sociaal uh, enorm positief effect heeft. Dus gewone kinderen worden er rijker van... en kinderen met een beperking worden er rijker van. Hun vriendschappen en netwerken worden er steviger van. En dat duren ook langer dan als uh, kinderen met een beperking naar speciaal onderwijs gaan. Dat is hartstikke belangrijk voor later... want met een sterk netwerk kun je ook beter meedoen in de samenleving. Dus de sociale component, daar zien we heel veel voordelen in. En met passende zorg en ondersteuning in het regulier onderwijs... zijn kinderen met een beperking en kinderen zonder beperking veel beter af. Ja, dus daar moet wel wat aan gebeuren. En uh, ja, tot die tijd blijven die scholen voor speciaal onderwijs dus toch echt wel nodig, blijkt. Ja, wat ontzettend belangrijk is, is dat mensen iets te kiezen hebben. En die scholen voor speciaal onderwijs zijn er uh, uh, nog. En zolang die er zijn, is het heel fijn dat ouders kunnen kiezen voor een plek waar de expertise is. Maar eigenlijk is het beleid ervoor bedoeld dat die expertise naar gewone scholen toe gaat zodat kinderen samen naar school kunnen. Omdat dat uiteindelijk voor de samenleving... en voor kinderen met en zonder beperkingen veel beter is. Dank voor uw reactie. Ilja Soffer is dat, directeur van Iederin. Dus een belangenvereniging voor mensen met een beperking... Naar aanleiding van dat verhaal vanochtend in uh, Trouw. En verslaggever Ewout de Bruin... die is nu op een school in Amersfoort, Ewout. Dat is een speciaal uh, onderwijsschool. En hebben ze daar ook meer kinderen gekregen? Op basisschool 14... Ja, dat ga ik maar eens vragen aan de directeur hier, Gerda Westerhuis. Je zou trouwens, Jurgen, aan het geluid hier in de school... niet denken dat er hier veel meer kinderen zijn. Maar iedereen is muisstil, want de klassen zitten allemaal mee te luisteren. Uh, maar mevrouw Westerhuis, de vraag vanuit Hilversum. Merkt u nou ook dat hier meer kinderen weer op het speciaal basisonderwijs komen? Ja, wij merken dat heel erg. Uh, bij ons heeft het ook mee te maken dat wij in een nieuwbouwwerk van uh, Amersfoort zitten. We weten overigens Boulevard 14. En uh, om beter te kunnen, tegemoet te kunnen komen aan het thuis- en onderwijs... is dit natuurlijk een hele goede oplossing. Ja, maar nou wordt er ook gezegd dat het voor kinderen eigenlijk juist beter is... om gemeent op school te zitten. Met name omdat ze dan betere sociale contacten overhouden aan de basisschool. Nou, daar ben ik het, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk ook dat het het beste is dat je in je eigen buurt naar school gaat. Uh, dat je makkelijke vriendschappen kan opbouwen...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 Uh, het verschil is dan ook enorm. Dat zien wij hier ook wel tussen de kinderen. En de kinderen die hier komen, zijn er duidelijk aan toe om te komen. Ze komen niet zomaar. Tot... Nee, want u hebt kleinere klassen, veel kleinere klassen. Hoeveel kinderen gemiddeld? We hebben hier bij de hoogste groepen zitten we op 18. En bij de kleutergroepen gaan we tot 12. We gaan ook wel eens iets verder. Maar dat is een beetje wat we willen doen. Ja. Komen er dan ook veel kinderen vanuit het reguliere basisonderwijs... toch weer terug hier naartoe? Ja, de grootste instroom is altijd bij groep 5, 6. Allebei wij het steeds jonger zien worden. Nu, de onze jongste kinderen, de kleutergroepen, worden ook steeds voller. Dus ze komen wel steeds sneller. Soms al voordat ze naar school geweest zijn, vanuit ja. de Peuterspeelzaal. Ja, en kiezen ouders er dan ook echt bewust voor om weer naar deze school te komen? Nou, ja. je kan niet zomaar komen. Je moet een uh, toelaatbaarheidsverklaring krijgen. Dus er zijn wel heel veel mensen die er eerst heel goed over nadenken. Kost meer geld. Ja. Dus, maar. Uh, Ouders gaan ook steeds meer zelf wel die keuze maken... omdat ze zien dat het heel goed is voor hun kind. Ja. Zij dus de directeur hier op de basisschool Boulevard 14 in Amersfoort. Mevrouw Westerhuis, dank u wel. Graag gedaan. Ewoud de Bruin was dat vanuit Amersfoort. MUZIEK Cresberry is dat uit 2012, een love trip. Het is kwart over negen. De kritiek van Jan publiek. Elisabeth. Ja, stiptheidsacties bij ambulancepersoneel deze ochtend. Daar hadden we een reportage over. Daarnaast krijgt de meldkamer regelmatig te maken met ziekenhuizen... waarvan de spoedeisende hulp al vol zit. Dat is trouwens geen reportage, het was een, een stukje begin even... Van, uh, van acties die ook al eerder geweest zijn. ja. Uh, nou, het gaat over die sirene. Ja, het gaat over die sirene. Uh, iemand met de naam Klepper die reageert erop. Die zegt: Leuk en aardig. Maar dit is de sirene van een brandweer. Beetje jammer. Uh, nou, dat vind ik heel erg scherp gehoord. Want sinds uh, 2009 hebben de politie, brandweer en ambulance allemaal een tweetonige sirene. Maar er is inderdaad nog steeds een verschil te horen. En dit was dus um, geen ambulance, maar een brandweer. Dit is wel het geluid van een ambulance. Ja. Ja. ja, dat is goed gehoord. Uh, dan het veelbesproken schilderij van de Manchester Art Gallery. Die hadden we vanochtend ook nog even iets over in onze uitzending. Uh, dat schilderij werd weggehaald omdat het te pikant zou zijn. En wij zeiden dat het na protest weer teruggehangen was. Ja, ik moet even zeggen. Ja, voordat, ik, bedoel, ik vind prima dat wij alle schuld op ons nemen. Maar dat was een stukje uit het oog op morgen. Ja, dat klopt. En toen maar... hebben we gezegd van het is teruggehangen uh, na protesten. Maar het blijkt nu een grote... Uh, stunt. Actie, actie, ja, stunt het zijn stunt. geweest. Van het, van het, uh, en dat hebben we inderdaad er niet bij gezet. Ja, Het was onderdeel van een kunstproject. Dus het was expres zo gedaan om een beetje reuring uh, te krijgen. Ja. Uh, terechte maar, opmerking van Walter. Zeker terechte opmerking. Ja. Ja, die, ja, die, die, hadden... die reageert heel vaak. En ja. uh, heeft het uh, bij het rechte eind. Jij sprak verder vanochtend met een mevrouw van de Tinnitus Stichting. Uh, het ging dan over een scriptieprijs. En volgens Marion beging een flinke misser... door door te vragen over wie die prijs heeft gewonnen. Leuk voor de genomineerden vanavond, schrijft ze. Ontzettend flauw. En voor wie doe je dat nou? Nee, volgens mij is het zo dat het al lang bekend was... dat die mevrouw die zij noemde de prijs zou krijgen... Dus uh, we hebben niks onthuld. Die Stichting wilde gewoon dat ook vertellen. Uh, tenminste, dat is uit het voorgesprek ook gebleken. Dus uh, het is niet zo dat we nu. Een, want dat zou ik natuurlijk nooit doen: een, een prijswinnaar bekendmaken die het zelf nog niet weet. Goed, dan was er nog. Een, uh, ja, sorry, ik laat het even daarbij. Een berichtje over datzelfde onderwerp, die Tinite stichting. Uh, want die mevrouw zei, uh, zegt jos tegen ons, die zei nog een moeilijk woord: wat was dat? En wat is dat? We gaan even luisteren. ...mensen te helpen uh, die dus tinnitus en hyperacusis hebben. Hyperacusis. Hyperacusis is het woord. Uh, dat is, dat zal ik dan meteen maar even uitleggen... Uh, als mensen uh, heel veel geluiden ervaren als sterk, onaangenaam of zelfs pijnlijk. Dus dat is uh, geleerd aan tinnitus. En Flos die merkt tot slot nog op dat hij ook last heeft van oorzuizen... net zoals heel veel mensen dus. Hij heeft altijd in een machinekamer gewerkt en hij doet het er maar mee, zegt hij. Lang leven de lol helpt ook. En die mevrouw is trouwens Loeschenk en die stichting heet niet de Tinnitusstichting... maar Stichting Hoor Mij.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 of stuur een mail naar r 1 Jolande van de Velden, staan daar nog files? Nou zeker, nog 27. En de, de meeste vertraging zie ik nu terug op de A10, de ring Amsterdam-Noord. Gaat zeker nog tot 10 uur duren, de denkt Rijkswaterstaat eerder de twee open opengaan. Daar is nu politieonderzoek gaande. Tussen Amsterdam-Hemhavens en Durgerdam, 7 kilometer met meer dan een uur vertraging. Verder nog steeds veel vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Knopend Everdingen en Knopend Ouderijn, meer dan een half uur. Komt door een ongeluk. De rechterparallelbaan is dicht en ook de Leidse Rijntunnel is verderop dicht. Uh, nog eentje dan om af te sluiten. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Nog zo'n 25 minuten vertraging tussen Zevenbergen en knopend Klaverpolder. 19 minuten over 9 is het. Waarom gebruiken we steeds vaker Engelse woorden in het onderwijs, in de wetenschap uh, en ook in de spreektaal trouwens? We hebben het hier vorige week ook nog over gehad. Uh, is dat wel wenselijk? Daarover gaat het vanavond bij een bijeenkomst in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Georganiseerd door de K ANAW, dat is de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. En iemand die die discussie met belangstelling volgt is Filip de Vos. Docent Nederlands aan de Universiteit van Gent. Hij kreeg eerder de lofprijs der Nederlandse taal. Meneer de Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Is er in Vlaanderen eigenlijk ook zo'n discussie gaande? Ja, die discussie is er in Vlaanderen natuurlijk. Maar toch wel in iets mindere mate dan in Nederland, dacht ik. Maar worden daar ook Engelse woorden steeds meer in het, in, het, in het Vlaams gebruikt? Ja, natuurlijk. Die invloed van het Engels, dat merk je overal. Niet alleen in het Vlaams of het Belgisch-Nederlands, zoals u dat noemt. Of in het Nederlands-Nederlands. Maar die invloed is er in alle talen. Ook in het Frans, in het Duits, enzovoort, enzovoort. Ik herinner mij, vorige week nog, of twee weken geleden... was er die discussie ook in Frankrijk en de Academie Française, de taalregulerende instantie zeg maar in Frankrijk... heeft daar dan ook weer een invloed in gehad... over het gebruik van die Engelse woorden. Hè. Um, een mobiel telefoontje, een mobieltje, zoals jullie dat noemen, een gsm... dat wordt dan aangepast aan het Frans, enzovoort, enzovoort. Dus we zien dat is eigenlijk een universeel verschijnsel... dat het Engels invloed heeft op verschillende talen... en dat die talen zelf daarop ook af en toe reageren. Hè. Proberen dat Engels uit hun taal, hun moedertaal, te weren. Maar kennelijk is de discussie in Nederland uh, heviger dan in, in, in België. Ja, die discussie is uh, misschien heviger. Um, zeker op het gebied van dat gebruik van het Engels. Want eigenlijk moet je hier in deze zaak... twee zaken duidelijk proberen te onderscheiden... Uh, Enerzijds heb je de invloed van het Engels op de structuur van een taal. Uh, wat zien we dat het Nederlands weliswaar Engelse woorden absorbeert, maar die Engelse woorden aanpast aan de eigen structuur van de taal. Uh, we passen die woorden aan qua uh, morfologie... Uh, uh, ...ik... ik ik bedoel bijvoorbeeld, we vervoegen Engelse werkwoorden... zoals ze dat doen met Nederlandse werkwoorden. We passen die Engelse woorden en constructies ook aan... Bijvoorbeeld downloaden. van de uitspraak. Ik heb gedownload. Dus je vervoegt het eigenlijk gewoon als, als ja, een Nederlands woord. en dan gebruiken we gewoon de regels... zoals die gelden in het Nederlands met dt uithangen. Ja, dus hij Enzovoort, enzovoort. Ja. ja. Dus enerzijds is er invloed van uh, het Engels op de structuur... Maar dat leidt niet tot structuurverlies van de taal. Ook qua uitspraak bijvoorbeeld. Een Engels woord zoals club, club, dat spreken wij zo niet meer uit. We hebben dat geassimileerd en we spreken dat uit op een Nederlandse manier, club. Dus op het gebied van uitspraak, grammatica enzovoort is er geen probleem. Nu. Je moet ook beseffen dat taalbeïnvloeding zo oud is als talen zelf. Het lijkt nu alsof het Nederlands overspoeld wordt door het Engels... maar dat is altijd zo geweest. Niet alleen het Engels natuurlijk, maar het Latijn en het Frans. Ja. Um, Marlies Philippa is een bekende Amsterdamse etymologe... die heeft ooit nagerekend dat ja, ongeveer 70% van onze woorden in het Nederlands uit vreemde talen komen. Het Latijn, het Frans, het Engels. En uit welke talen die komen, dat heeft te maken met taalexterne factoren. Hè. Dus een dat natuurlijk... door, door een bepaalde uh, ja. groep of uh, noem het ja, maar. Ja, inderdaad. Ja. Het is natuurlijk zo dat na de Tweede Wereldoorlog... de invloed van de... Anglo-Saxische wereld enorm, enorm was. Ja. Maar goed, 70% zouden dus leenwoorden zijn in het Nederlands. En wat blijkt volgens ander onderzoek? Nicolien van der Seys heeft daar uh, prachtige zaken, prachtig onderzoek naar gedaan, dat maar uh, een, een 2,5% van onze woorden woordenschat uit het Engels zou komen. Dus eigenlijk al bij al valt dat wel ja. mee. Maar het, het, ik... het, het schiet wel door, dat ziet u ook. Hè? Bijvoorbeeld, zijn, u hebt ook vast wel voorbeelden gezien uh, op universiteiten... Dat u, zegt, dat u ook zegt, van, nou, dit gaat wel heel erg ver. Ja, en dat is dan een tweede punt, wat ik wou zeggen. Dus dat... Dat Engels heeft eh, nauwelijks invloer op de structuur van het Nederlands... Want, eh, want het Nederlands past zich aan. Maar een tweede belangrijk punt... dat gaat over ja, het mogelijk domeinverlies van het Nederlands. Eh. Waarmee ik bedoel... Ja, het is belangrijk voor een taal... en voor de blijvende vitaliteit van een taal... dat die taal in alle communicatiedomeinen gebruikt wordt. Eh. Dus, en wat zien wij nu... Uh, tegenwoordig, en dat is ook het punt waar de KNAW het vanavond over zal hebben, denk ik. Dat is dat uh, je die druk voelt van het Engels op domeinen zoals het onderwijs, de bedrijfswereld, de politiek enzovoort. En volgens mij is dat toch wel een beetje een, ja, uh, een, een moeilijke situatie, een, een, ja, een beetje ja, onrustwekkend. Uh. En waarom? Wel om te zien dat uh, het Nederlands op die manier eigenlijk wel eens zou kunnen degraderen tot een soort ja, een dialect van het derde millennium. Hè. Als het Engels te pas en te onpas gebruikt wordt in alle domeinen van het onderwijs, dan leidt dat automatisch tot uh, domeinverlies van het Nederlands zelf. We moeten altijd het Nederlands ook blijven doen, vindt u? Dat vind ik wel. Ja. Want we zijn universiteiten moet... waar hele, uh, hele, hele colleges natuurlijk in het Engels worden gegeven. Ja, natuurlijk. En ik heb daar op zich geen probleem mee. Maar dat hangt af van welke colleges. Hè? Ik vind dit oké okay voor postgraduaten, voor onderwijs van de derde cyclus bijvoorbeeld. Hè? Um, waar je een internationaal en gespecialiseerd publiek hebt. Maar dan heb je daar net iets anders. De Master. De masteropleidingen. Ja, meer en meer zie je in Nederland, in, in, in België ook... maar in mindere mate, dat daar ook het Engels de, de voertaal wordt. En het argument in de tijd was altijd... ja, kijk, we zitten hier met uh, Socrates, mobiliteit, enzovoort, enzovoort. Ja, oké. Okay. Uh, nee, vind ik, ik, ik vind dat... Uh, ja, die, die meertaligheid mm -hmm. een primaire doelstelling moet zijn. Ja. En, en dat we niet moeten gaan naar een situatie van een soort taalmonolithisme van het Engels. He. Nee. En daaronder dan nog heb je de, de bacheloropleidingen. Ook in Nederland worden daar meer en meer cursussen gegeven in het Engels. Ja. Nogmaals, in Vlaanderen is dat minder het geval. Maar een van de punten ook van de K in AW, dat is dat, um, ja. Zij vrezen ook, dat blijkt ook uit het rapport van vorig jaar. Kijk daarmee on uit. onderwijs het. in de bachelor meer en meer verengeld zal worden. Ja. Uh, Dank dat u daar met ons over wilde praten. Die bijeenkomst is dus van de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. En u hoorde Philip Tevos, Vos, docent Nederlands aan de Universiteit van Gent. 1, 2, 3. De dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. Politieke partijen die willen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen... die moeten vandaag hun kandidatenlijst inleveren. Dat moet bij het centrale stembureau van de betreffende gemeente. En morgen controleren de centrale stembureaus dan alle gegevens... tijdens een speciale openbare zitting. En vrijdag wordt bekend welke partijen mogen meedoen. Verkiezingen zijn op 21 maart. President Erdogan van Turkije die gaat naar het Vaticaan voor zijn eerste bezoek aan paus Franciscus. Daarbij zullen ze het vooral hebben over deze beslissing van president Trump van Amerika. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Ja, Amerika erkent dus Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Erdogan is daar veel op tegen. En in Duitsland zijn ze er nog niet uit, de christendemocratische partijen CDU en CSU en de sociaaldemocraten van de SPD. Een akkoord over een coalitie lijkt binnen handbereik, maar de oorspronkelijke deadline voor de gesprekken verliep gisteren. En dus wordt er vandaag verder gepraat. Vertegenwoordigers van de drie partijen zijn hoopvol over een goede afloop. Judith van Hulsbeek is onze correspondent. Judith, gaat het dit keer wel lukken dan? Nou nee, daar lijkt het in ieder geval wel op. Het moet echt heel raar lopen willen vandaag of morgen... of misschien zelfs woensdag geen akkoord op tafel liggen. Want ze hebben al op heel veel gebieden compromissen gevonden. Ook over het heetste hangijzer. Zelfs die gezinshereniging voor vluchtelingen, daar zijn ze al uit. Maar er liggen nog wel een paar grote thema's liggen nog wel op tafel. Zoals? Ja, het gaat uh, vooral om de thema's die de SPD per se wil binnenhalen... om die achterban te overtuigen. Bijvoorbeeld uh, tijdelijke contracten die willen ze aanpakken. En het zorgstelsel. Hè. Je hebt hier nog die tweedeling tussen particulieren en ziekenfonds. Daar wil de SPD vanaf. Dat zijn echt sociale thema's waarbij de SPD echt wat binnen moet halen. Want ja, dat compromis over de gezinshereniging bijvoorbeeld... daar is al heel veel kritiek op gekomen, ook vanuit die achterban. Goed, nou, vandaag praten ze dus uh, verder. En wellicht vandaag al uh, witter ook daar in Duitsland. Want Judith van der Hulsbeek blijft het in de gaten houden. En dat begint zometeen hier op NPO Radio 1. Spraakmakers met Kilène Plag. En Thomas Rup is straks de gast. Hij is journalist helemaal gedoken in het verhaal van Laura H. Werd in de media vaak als jihadbruid omschreven. Maar samen met haar man, twee jonge kindjes, afgereisd ooit naar IS-gebied. Vond het daar vreselijk. Het is haar gelukt om weg te komen. Ze heeft inmiddels hier de veroordeling erop zitten. Maar Thomas Rup wil nu zelf terug naar Irak... om te kijken van wat hij nog van haar verhaal kan vinden. Want het is, het is nou ja bijna... Te onwerkelijk verhaal of onwaarschijnlijk verhaal. Dus hij uh, is straks de gast om daar uitgebreid over te praten. Joost Eertmans, lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam, is de spraakmaker van de dag. En natuurlijk komen wij dan ook nog te spreken in het Mediaforum over het gebeuren rond het Forum voor Democratie, waar ja. Leefbaar ook een lijstverbinding in Rotterdam heeft. Oké, okay, gaan we zo meteen horen. Vanaf half tien vooraf gegaan door een overzicht van het laatste nieuws krijgt u van Elisabeth. Ik wens u vast een prettige maandag. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet neemt het bestuur op sint eustasius over. Staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties grijpt in. Omdat een zogeheten commissie van Wijzen heeft vastgesteld. dat burgers en bedrijven zuchten onder grove taakverwaarlozing door het eilandbestuur. Zo is er op het Bovenwinse eiland onder meer sprake van wetteloosheid, financieel wanbeheer. discriminatie en intimidatie, stelt Knops in een brief aan de Tweede Kamer. Willem Holleder is aangekomen in de zwaar beveiligde rechtbank... de bunker in Amsterdam. En daar begint over een half uur het megaproces tegen hem. Holleder wordt verdacht van de moord of poging tot moord op zes mensen... onder wie John Mieremet, Cor van Hout en Willem Enstra. Voormalig vicevoorzitter Lee van Samsung is vervroegd vrijgelaten... na één jaar gevangenisstraf. Vorig jaar veroordeelde de rechtbank in Zuid-Korea hem tot vijf jaar cel... voor omkoping en corruptie. Maar het hof heeft de rest van zijn straf nu opgeschort. En het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt... terwijl het de bedoeling is dat kinderen met een beperking... zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs gaan. Dagblad Trouw analyseerde cijfers van de dienstenuitvoering onderwijs... en daaruit blijkt dat er vorig jaar bijna 100 leerlingen... bijkwamen in het speciaal onderwijs. Het weer tot slot. Geleidelijk breekt de zon steeds vaker door... vooral in het zuiden en westen van het land. Het wordt 2 graden. De komende dagen zonnig en overwegend droog. Smiddags is het plus 3 graden. En s'nachts gaat het vriezen. ANWB Informatie. De meeste vertraging nog bij Amsterdam en Utrecht door ongelukken. Elders lossen de files echt redelijk vlot op. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen de knopende Evening en Oude Rijn 11 kilometer... met ruim 50 minuten vertraging. Na een ongeluk is daar de rechterparallelbaan dicht. Dat duurt nog wel eventjes. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam... tussen knopende hoek en knopende raas op een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Amsterdam-Hemhavens en Durgerdam... Nog meer dan een uur vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Daar zijn nog steeds twee rijstroken dicht. En door de problemen op de A2 is het ook vastgelopen op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Tussen Bunnik en Knoop het Oudereen 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. Smijten met smaat en modder. Hoe leefbaar is ons land? Guilaine Plach. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker van de dag Joost Eertmans, Lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam werkt nauw samen met het Forum voor de Democratie in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. En Thierry Baudet wist dit weekend de aandacht wel op zich te vestigen. Zojuist heb ik bij het politiebureau Lijnbaansgracht in Amsterdam aangifte gedaan wegens smaad en laster tegen minister van Binnenlandse Zaken... Met Wouter de Winter van De Telegraaf en George Vreulich van BNR... nemen we de verschillende mediastrategieën onder de loep... met 21 maart die gemeenteraadsverkiezingen dus in het vooruitzicht. de journalist Thomas Rup gaat naar voormalig IS-gebied vertrekken... om daar een reconstructie te maken van het bizarre verhaal... van de zogenoemde jihadbruid Laura H. Rup is straks bij ons te gast. En in Stand.nl gaat het over het problematisch gebruik... van smartphones en tablets. Sommige mensen komen niet meer los van sociale media... functioneren daardoor eigenlijk niet meer in het normale dagelijkse leven. En daarom wordt het... Tijd dat er een behandeling komt die wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Daarvoor pleit de vakvereniging voor behandelaars, verslavingskunde Nederlands, vandaag in het AD. Maar goed, dan moet het dwangmatig gebruik wel als een officiële psychische ziekte gaan gelden. De stelling vandaag is daarom, en u kunt erover meepraten: dwangmatig gebruik van sociale media moet erkend worden als ziekte. Standpunt horen op 0800 1101. En hier nu al in de studio de spraakmaker van de dag, Joost Eertmans, wethouder en lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. Dan komen die taken waarschijnlijk. Goedemorgen als wethouder ja. wat op een lager pitje te staan. Dat is altijd een bijzondere periode, ja. Dus je, er zijn er twee in het college: een lijsttrekker en wethouder. En dan ja, ben je toch op verschillende. Borden aan het schaken, zeg ja. maar. Het gaat allebei. Het wethouderschap gaat gewoon door. Ja. Maar als je vandaag dingen zegt. Ja, dan ben ik wat. iedereen denkt: nee! Dan nee, is het niet dan, als dan alles. Dan is het hele college zeg, van BNR. Precies, precies. Dat moet iedereen <laughs> begrijpen. Maar ik kan dan een beetje van de hand remmen. Af en dat is ook wel eens, je hebt, uh, ook al eens fijn. De eerdmanspet op. Ja, precies. Ja, Schors ja, Freulie. Goedemorgen de van BNR. Schors ook goedemorgen. Mag ik voor jullie even eens of oneens op de stelling noteren, Schors? Um, nou, uh, of het als officiële ziekte erkend moet ja. worden, uh, nee, dat vind ik een beetje onzin. Dat vind je onzin, ja. Oké, okay, straks mag je het uitgebreid toelichten. En nee, jij? juist nee. iemand. Is ook een duidelijk uh, geen Ja, het is wel ook een verslaving, een maar geen ziekte. Oh, maar dat ja. is weer interessant over ja. een verslaving ziekt. Gaan we straks uitgebreider over praten, in ieder geval. Twee keer oneens. Staat genoteerd. De rest van de tekens komt uh, zo meteen voorbij. Want eerst wil ik jullie nieuws van de dag. Graag horen, Joost Eertmans. Ja, Rotterdam trekt nog meer toeristen aan. Het is wel echt, uh, we weten dat Rotterdam in de lift zit, maar nu zie je dus ook het aantal hotelovernachtingen uh, in de stad weer toenemen. Het was al toegenomen, maar sinds 2016 weer meer erbij. En uh, vooral ook uh, het zakenleven, hè, dus nog meer mensen die komen congressen houden enzovoorts. Tegelijkertijd ook de grote attracties, hè, Boyman, Spido, mm -hmm. uh, marketingmuseum Museum trekken aan, zijn populair. Dus die populariteit uh, blijft stijgen en uh, dat zie je nu terug in, in de hotelketens. Uh, Rotterdam is, is populair, dat is fijn. Kan het ook te druk worden? Nou, dat zie je bij de buren aan de, aan de overkant, zeg maar. Dat, ja. dat dat wel eens tot problemen <grijgacht> leidt. Die Stel hem niet voor niks te <grijgacht> ja, vragen. Die zeggen ook wel eens in Amsterdam, doe het ons niet meer aan. Kijk, wij kunnen ze graag, uh, wij willen ze graag ontvangen, laat ik het zo zeggen. Dus uh, toeristen en ook uh, zaken, zakenmensen met, uh, met congressen en zeggen, kom naar Rotterdam, uh, alles kan en bij ons is beheersbaar en... Ja. en uh, Heel goed, maar volgens mij moet je wel oppassen voor wat het gevoel in Amsterdam natuurlijk is. van Is het nog onze stad? Nee, maar, maar dat is het Rotterdam... al heel lang niet meer. Sinds ik in Amsterdam kom, is het al niet nee. meer een stad van Amsterdam. Maar je natuurlijk. moet ervoor waken toch dat eenzelfde lot Rotterdam beschoren is? Jawel, maar wij zijn daar veel beter voorbereid, denk ik. <lacht> Hoe dan? <lacht> <lacht> Hoe dan? Hoe dan? Nou, omdat wij veel veel... We hebben natuurlijk een hele andere stad. We hebben geen grachtjes. Kijk, dat is natuurlijk de, de, de waarde van Amsterdam. We zijn de grachtjes en het pittoreske eigenlijk ervan. Wij zijn veel groter eigenlijk uit, uitgestreken. En daarmee kan je ook veel meer mensen begeleiden. We hebben de mazzel daarbij. Had, dat je veel beter je, je, je hotels he, kan, kan plannen en, en ruimte kan geven. Uh, parkeren is beter te, veel beter beheersbaar in Rotterdam. Dus wij kunnen nog wel wat meer hebben. Ja. Uh, ja. Ik was er gisteren de hele dag voor het filmfestival. Maar ja. daar, ik weet niet hoe dat in Amsterdam is, Dat weet jij misschien want Dat die parkeergarages in Rotterdam nu goedkoper zijn gemaakt. Klopt. Wij willen om ze dus te parkeren op straat. Daar is ook gewoon raam. ruimte ja. Die parkeergarages ja. zijn goedkoper gemaakt. Omdat het straatparkeer wel te ja. druk werd. Dat zie je. Maar ja, de parkeergarages zijn prima. Zegt u zich mee? Wees onder de grond bij het Schouwburgplein. Dat is gigantisch ja. natuurlijk hoe groot die Schouwburggarage is. Is de zendheid voor Politieke Partijen Rotterdam nu afgelopen? Of nou ja, het is het voor type... iedereen goed dit, is, ah, Nee, dit je... nee ik, joh, ik, ik vind Rotterdam fantastisch. Ik, ja, tegen jullie, wat moet ik anders zeggen? Fantastisch mooie stad. Nee, dus, uh, zul je niet uit, horen. Ja, nee, nee, het nee. wordt geen twee uur Rotterdam. Het <laughs> zou trouwens wel zo'n gezond tegenwicht zijn... tegen het verwijt dat het altijd maar Amsterdam is. Ja, dat zo, dat is ook maar zo. dat er zeiden, Joris, jouw nieuws. Ik ga naar een andere stad, Minneapolis. Want uh, daar was de Super Bowl En uh, ja, ik vind het toch wel weer fascinerend... dat uh, ja, hoe groot dat evenement is. Hè, dat daar één op de drie Amerikanen naar heeft gekeken een uh, dat een, uh, een tv-spotje 5 miljoen dollar per 30 seconden... Kost. En dat ja, mensen kijken voor de sport, mensen kijken voor de commercials, hè, want het zijn ook hele mooie commercials. En natuurlijk uh, voor het uh, uh, programma In de Rust met uh, Justin Timberlake. Pink, uh, grieperige Pink, opende met het Volkslied. Dat klonk nog best goed. En uh, ja, de, het zit vol met verhalen die Justin Timberlake die deed in ode aan Prins. Uh, Minneapolis is, uh, thuis, was de thuisbasis van Prins. En uh, ze hadden een ongelooflijk mooi hologram al uh, in gedachten. En dat mocht op het laatste moment niet doorgaan, omdat uh, de nabestaanden van Prins en de goede vrienden van Prince, die wilden dat niet... want Prince was altijd wars van technologie en, en gadgets en foefjes. Als je ooit bij een concert van Prince bent geweest... dan staat gewoon een band te spelen met een lichtshow en that's it. Dus ze mochten geen hologram doen, maar het was wel heel, heel erg mooi. En ik vind het wel fantastisch dat uit zoiets blijkt... dat ja, gewoon de ouderwetse tv... Het lijkt de luizenmoeder wel springlevend is. Dus dat is uh, dus ook wel weer leuk. Ja. Wel mooi dat je de Superbowl en de luizenmoeder aan elkaar weet. Nee, <laughs> te je, koppelen. dan koppel je alles aan volgens mij. Dat is, uh... Tegenwoordig ja. kun je daar alles aan ja, koppelen. Ja, je kunt er ook heel veel aan ja. koppelen. Je bent inderdaad. ook een fervent uh, Nou, een nakijker inderdaad. Dat doen we wel meer trouwens. Maar ik, uh, ik kijk er wel. Ja, mijn vrouw vindt het nog mooier. Dit is, uh, ik vind het, het is heel herkenbaar. Ik, ik dacht eerst, het gaat volstrekt over de top. En dan raakt het mij weer niet. Maar nu je er eenmaal in die jufangst zit. En ook vooral Anton, meester Anton, vind ik hilarisch. Ja. En briljant geschreven. Dus ik blijf er toch wel naar kijken weer zo kapot gehyped. Dat is ook een, ja, maar goed, dat, dat le levert nog meer kijkcijfers op. Mm. Ja. Dus ik denk dat het daarmee alleen maar populairder wordt. Ik weet niet wat de kijkcijfers zijn van de afgelopen... 3,5 eh, miljoen, volgens mij. Ja. Alleen, wow. dus alleen live ja, kijken. De er live komt, komt, komt vertraag ja, er nog bij. Ja, dus dat is dus, uh, ja. niet normaal. Onvoorstelbaar. Goed, het, het werkt nog, die televisie. Ah. Radio ook, NL. Radio Zeker, Sjors, dat, ja. dat mag je elke vijf minuten herhalen. Dat <laughs> vinden we ook helemaal niet erg. Ik wilde eigenlijk het bruggetje maken naar het schermpje... waar wij nogal veel op zitten te kijken. Want daar gaat Stand.nl vandaag over. De stelling is, dwangmatig gebruik van sociale media... moet erkend worden als ziekte. Ik weet niet of u zelf last heeft van een sociale mediaverslaving... of dat vooral de omgeving vindt dat u dat heeft. Steeds meer mensen die melden zich in ieder geval met klachten... staat vanochtend dit AD te lezen. Zitten de hele dag te twitteren of te facebooken. Ze doen geen oog meer dicht omdat ze bang zijn... om berichtjes te missen van de anderen. Dat kan soms zo intensief zijn dat iemand niet meer normaal kan functioneren... En daarom wordt er nu opgeroepen tijd voor een officiële behandeling... die ook wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Specialisten pleiten daarvoor. En daarvoor moet dwangmatig gebruik wel worden erkend... als een officiële psychische ziekte. Sinds de smartphone is ons leven veel leuker. Weet je wat voor onzin wij heel de dag binnenkrijgen? We appen, we chatten, we daten en we keten. Met iedereen en 24 uur per dag. Als ik op de pot zit, dan blijf ik gewoon een uur langer zitten... gewoon omdat ik op mijn telefoon zit. Om jou de hele tijd een shotje beloningshormoon, gelukshormoon te geven, dopamine. Dit kan te ver gaan en uitmonden in een heuse verslaving. Verslavingsklinieken zien steeds meer Facebook, Instagram... of Snapchat-verslaafden aankloppen. Maar kunnen ze vaak niet helpen omdat het geen erkende ziekte is... en ze dus ook geen vergoeding krijgen. Nou, ik belde al even bij jullie of jullie vinden dat het een ziekte moet worden. En jullie zeiden allebei oneens. Joost Eertmans zei: verslaving is geen ziekte. Daar zijn de meningen volgens mij over verschillend. Want er wordt vaak gezegd dat verslaving een hersenziekte is. Ja. Nou, volgens mij ja, is iedereen wel verslaafd die, die aan zo'n mobieltje zit. Want we, de tijd dat je er niet meer op, op, op wil kijken, die, die, die kennen we niet meer. Je zit constant, dat heeft nog meer te maken met apps, denk ik, dan met, met sociale media. Ja, ik denk iemand die verslaafd is aan kroketten, weet je wel, Of die, die alleen maar vet wil eten, eh, dat, zijn, dat zijn natuurlijk dwangmatige gebruiken. Dat, in die zin is het een ziekte, maar het is vooral, eh, je moet het vooral zelf matigen, denk ik. Ja, dat klinkt misschien makkelijker dan het eerste er zullen uitstondingen zijn... die daar niet aan ja. kunnen ontworstelen, maar het is toch in je eigen... Gedrag, denk ik, om te kijken van jongens, ik, ik ben er te veel mee bezig. Zeker. Maar hoe, hoe zit dat bij jouzelf bijvoorbeeld? Nou, ik, ik merk, je merkt wel dat je er minder goed van slaapt. als je er s'nachts of s'avonds nog op kijkt. Maar s'nachts is dat ding uit voor mij. Ik ja. zou me niet weten waarom je nog midden in de nacht moet kijken of controleren. tenzij er iets urgents is. Maar dan leg je dat ding toch weg. Ja. En dat het niet goed voor je is, dat blijkt wel. Want dat, dat blijkt wel echt uit onderzoek. Dus als je maar lang genoeg op het scherm hebt gekeken. geldt trouwens ook voor sporten s'avonds. Dat je dan minder goede nachtrust hebt. Je kunt beter buiten een ommetje gaan, gaan lopen met de hond, zeg maar. Uh, maar goed, dat. dat, dat dat het verslavend is. Ja, dat klopt wel. Mensen zijn er volledig verslaafd ja, aan. Dus zou je dan moeten zeggen, als dat zo is... dan ja. moet er een therapie komen. Ja, een therapie is gewoon uh, zelf minderen, uh, Jezelf beheersen. Ja, je Wie zegt, zou dat... die discipline moet je bij mensen zelf kan, kunnen ja, ja, ik moet zeggen, zo, zo on... on, on uh, weet je, uh, daar zit toch een handeling in van mensen die ermee begonnen zijn... dan moet je dat toch ook kunnen afremmen. Nee. Misschien Zoals... moet je steun zoeken bij mensen die dat kunnen... maar omdat nou een officiële ziekte te laten zijn met behandelingen... lijkt mij too much. Beetje overdreven. Ja, daar, daar, daar voel ik wel in mee. Ik bedoel, uh, <coughs> gelukkig zei de maatschappij die dit als officiële ziekte heeft, natuurlijk. Um, uh, en nee, ik vind inderdaad dat het gewoon. Ja, echt aan jezelf ligt. En uh, zelfs als je een, een drukke baan hebt... heb je gewoon zelf de discipline om dat ding weg te leggen... uit te doen. Uh, ik kan me niet voorstellen dat je dat je slecht gaat slapen... of slecht slaapt om, omdat er misschien wel iets binnenkomt... of omdat je iets mist. Ik, ah, ik, jij bent daar sowieso redelijk rechtlijnig. is hè? Want ja. jij zegt ook... Uh, jouw medewerkers daarvan is ook s'avonds... in principe niet meer via de mail bereiken. Uh, nou, ja, jij uh, bent... jouw telefoon gaat uit. Tenzij het echt heel dringend ja nee Volgens mij kun je daar echt zelf wel iets in betekenen. Tekenen. Het heeft natuurlijk ook mee te maken hoe je met de mensen om je heen en je kinderen hoe je die daarin opvoedt. Dat je, kijk, je ziet nu af en toe al kindjes van, uh, weet ik veel, vijf, zes jaar uh, op het schoolplein met zo'n ding rondlopen. Ja. Lachelijk, weet je wel. Ja. Maar goed, dat is wellicht heel erg uh, ouderwets. Maar is het een kwestie van opvoeding en het goede voorbeeld geven en zelfdiscipline op het moment dat je verslavingsgevoelig bent? Ik weet niet of jullie daar dan beide kennelijk geen last van hebben. Dan wordt dat, er al snel die, die parallel iedereen getrokken is daar met een, voor... een drankverslaving ja. of een drugsverslaving. Ja, maar dit, dit, dit, ik denk Iedereen is daar uh, gevoelig voor. Dat, dat merk je toch, dat iedereen met een telefoon daar eigenlijk constant op gaat kijken. Dat is een automatisme. Misschien is dat wat breder dan de sociale media. Maar vooral die telefoon. Ik bij ons thuis tijdens het eten absoluut geen telefoon. Nee. Dat lijkt mij logisch. Op school wordt het absoluut niet getolereerd bij ons. Dan heb je nog het fenomeen per dag. Hoe lang kinderen op de iPad mogen. Dat is bij ons ook best wel gereguleerd. Dat je dat toestaat, maar niet de hele dag. Dat is gewoon niet gezond. En dan ben ik ervan overtuigd. Als je dat wel toelaat. Dat dat alleen maar erger wordt. En dat dan een slechte voorbeeld wordt gegeven om je heen. Dus ja, het is een kwestie van afremmen. En dat begint bij jezelf. Laten we eens naar wat andere reacties gaan kijken. Ad van Ekre die heeft ons een mail gestuurd. Oneens met die stelling. Alles als ziekte aanmerken En maar laten vergoeden door zorgverzekeraars is niet normaal. Stukje zelfdiscipline ontwikkelen en promoten is beter. Dus die uh, is het helemaal met jullie eens. Sandra Wierstra is ook oneens. Gewoon gebruik van telefoon verbieden op plekken als werk, restaurants, nou ja, scholen ja. wellicht. Je moet het eigenlijk hetzelfde gaan aanpakken als roken op het zij. Robert van der Graaf is verslavingsarts van Verslavingskunde Nederland. Goedemorgen meneer van der Graaf. Goedemorgen. Jullie staan ook uh, in het artikel in het Algemeen Dagblad van vanochtend. Uh, kunt u eens uitleggen waarom? Want we hebben hier twee mannen aan tafel die zeggen van... nee hoor, je, je moet een beetje discipline zelf opbrengen. Waarom zou dwangmatig gebruik gezien moeten worden als een verslaving? Als een ziekte? Nou ja, dat is de vraag natuurlijk of het als, uh, als ziekte gezien moet worden. Uh, dus ik, uh, uh, je, je ziet wel veel, steeds meer discussie hierover komen. Uh -huh. Misschien is dat juist wel een, een uiting dat het langzaam... Uh, ja, een aandoening wordt... dat we dat met z'n allen creëren. Ja, want dat is natuurlijk sowieso wel met een ziekte... Uh, dat is afhankelijk van hoe we ook als maatschappij er naar kijken... Ja. Moet je, de, moet je de vergelijking maken met uh, gokken, waaraan wordt gerefereerd. Hè? Daar hebben we tientallen jaren heeft dat geduurd voordat echt gokverslaving officieel werd erkend. Hetzelfde geldt met gameverslaving. Dat is sinds begin dit jaar door de Wereldgezondheidsorganisatie... op de lijst gezet van verslavingen. En daarmee dus echt wel van nou ja, erkende ziektes. Uh, is dit iets waarvan u zegt, ja, waarschijnlijk gaan we hier ook weer jaren over praten... en zien we dan in dat het wel nodig is? Ja, dat is het, het, het lastige. We hebben als mens... en als, als zijn we gewoon verslavingsgevoelig. De ene, mm -hmm. de ene individu meer dan de ander. Verslavingsproblemen hebben we altijd. Um, maar we reageren als maatschappij reageren we er anders op. En je ziet dus als er een nieuwe uh, verslaving komt... bijvoorbeeld GHB-verslaving hebben we ook gezien... de afgelopen jaren. En dan heb je jonge mensen die langs... Uh, de straat komen te liggen in coma, die op de spoedeisende hulp gekomen komen. En dat willen we niet, en dan reageren we heel snel... en hebben we heel snel de behandeling op orde, wordt ook allemaal vergoed. En tabaksverslaving is een ander uiterste, daar doen we al 50 jaar over... om er een, een, een verslaving van te maken met een vergoede behandeling. Ja. Maar zijn dit en... soort dingen allemaal te vergelijken met elkaar? Dus drank, drugs, uh, gamen, gokken, social media gebruik... kun je het op één lijn zetten? Nou, als er op een gegeven moment sprake is van een verslaving... Ja, de, de, het verslavende gedrag, daar zie je zeker uh, sterke overeenkomsten. Daar is niet veel, uh, veel anders uh, aan. Hè. Dat, dat gaat zowel qua uh, psychologische processen, neurobiologische... maar ook, uh, ook de behandeling is eigenlijk hetzelfde. Hm. Uh, het is alleen nu de vraag van hoe gaan we weer met dit probleem om. Want Het is wel de realiteit dat er steeds meer uh, mensen in het problemen komen. Dat in ieder geval steeds meer mensen uh, uren besteden aan social media... Uh, maar zijn ze ook allemaal... niet meer in staat om een normaal leven te leiden dan? Er is een groep die dat, uh, die, die, die, die dat heeft, die hmm. niet meer slaapt... die uh, niet meer functioneert, die is geïsoleerd. Uh, die, die groep is er zeker. Ja. En zijn dat vooral jongeren? Of niet? Ja. Nou, het zijn, het, het zijn in ieder geval... Uh, wat we zien is dat er ook een groep mensen is... die andere verslavingen hebben... of uh, psychische problemen of psychiatrische stoornissen... Een uh, uh, meer de kwetsbare mensen, die komen natuurlijk sneller in de problemen. Maar dat geldt voor alle verslavingen. Ja, ja. Wat stelt u nu concreet het... voor? Wat ik voorstel? Uh -huh. Nou ja, kijk, het is, het is niet zo dat we als Verslavingskunde Nederland... nu aan de bel hebben getrokken van we moeten hier echt wat mee. Het is natuurlijk goed dat we onderzoek doen. Het is goed dat deze discussie hier leeft. Uh, ik denk wel dat het ook een aanleiding kan zijn... Uh, net als dat wat we nu met tabak hebben... <fles criticism> dat we met elkaar eens gaan kijken van hoe gaan we als maatschappij... en ook als behandelaars, financiers en overheid... Uh, reageren als er een nieuwe verslaving lijkt aan te komen. Ja. Uh, dus dat, dat zou ik wel, daar zou ik wel voor pleiten. Want over het, uh, het algemeen zijn, ik, als... zijn we heel traag met dit soort dingen. Nou, dus niet altijd. Bij GHB waren we heel ja, dat snel, snel... Bij, ja. bij tabak waren de tabaksverslaving. Ze hebben we extreem langzaam. Ja. Ja. Ja. En, en we zien daarvan ja. natuurlijk uh, wel de gevolgen ja. nu... En we weten niet wat dit social media gebruik nu gaat opleveren... in negatieve zin. We mm -hmm. weten niet wat de gevolgen zullen zijn. Maar het kan, het kan hele grote gevolgen hebben. Ja, maar er is ook nog geen zaligmakende therapie tegen. Nou ja, de therapie in de spreekkamer... dat is in feite niet anders dan bij andere verslavingen... Ja. Uh, maar uh, je hebt er ook toch uh, nodig hoe we als maatschappij en omgeving van een individu reageren daarop. Als we het allemaal normaal vinden in ons gezin, dat we de hele dag door gamen en gamen of social media op de fiets naar school gaan. Hè, het voorbeeld dat hoor ik net ook uh -huh. al. Ja, dan, dan is het binnen die context normaal. Maar als je dan op school komt en dat mag niet. en daar is een andere norm. ja, dan val je op school dus eerder uit. Ja, ja. Okay. Duidelijk, dank u wel, meneer Van der Raaf... verslavingsarts van Verslavingskunde Nederland. Gaan we naar Jens Bosman. Jens, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 15 jaar, mocht je even uit de klas weglopen? Ja, ik mocht heel wat verder uit, ja. Oh. En het is nu redelijk fris, maar het gaat. Wat zeg je, het is niet alleen... Het is redelijk fris buiten. Oh, je staat buiten ook echt. Je binnen ja. niet bellen. Mocht je binnen niet bellen, moest je je telefoon niet leveren of niet? Nee, nee, nee ja, toch? We zitten in een soort noodlokale buiten. Dus het oh, op dus die manier. Oh ja. Zeg maar, we uh, hebben contact met jou omdat jij van jezelf wel zegt. Van, nou, misschien heb ik wel een probleem, moet ik het zo zeggen? Ja, uh, ik had het zeker in, in iets extremere zin dan dat het nu is. Hm. Uh, bij mij is het een tijdje zo geweest dat ik. Uh, dat ik me op een gegeven moment. Niet goed kon beheersen tijdens het huiswerk maken en steeds werd afgeleid door Twitter, WhatsApp, Facebook. Um, en dat dat bij mij uiteindelijk ten koste ging van schoolprestaties en, en dus concentratie. Wanneer, dat merkte ik wel bij mezelf. Ja. Ben je dus ook ik... blijven zitten of dat niet? Nou ja, ik ben niet blijven zitten. Ik ben uiteindelijk overgegaan op 5,5 en een 5,5 telt dan als net wel. En dat ging dus net goed. Ja. Ja. Maar had je ook s'nachts een telefoon bij je? Hoeveel uur per dag denk je dat je eraan besteedt? Besteden? Hoeveel uur per dag uh, ja, tijdens het losse, losse flitsen eigenlijk? Het is niet dat ik hm. continu er achter elkaar mee bezig ben, ofwel, maar dan ik houd het nooit zo goed bij, maar bij elkaar wel een paar uur, twee, drie misschien. Ja. En dit ik is vooral wel, waarschijnlijk dat meer, continue proces: dat je heel de tijd erop moet kijken en alles moet blijven volgen. Ja, het is, het is een beetje een aandrang die en die ja. ook van niet bewust is. Ja. Hoe? Uh, want jij zegt, uh, ik, het is erger geweest? Wat heb je gedaan om het, uh, om het weer een beetje onder controle te krijgen? Nou ja, op een gegeven moment was het zo erg... dat ik uh, niet heel erg goed meer kon slapen vanwege die drang. En dat ik uit mijn bed ging om mijn telefoon te pakken. En dan... Maar ja, op een gegeven moment kwam mijn moeder erachter. En toen zijn we eigenlijk samen gaan zitten van... nou, we kunnen eraan doen. Dus hebben hebben in kaart gebracht hoeveel ik mijn telefoon gebruikte, hoe lang. En dat eigenlijk een soort van systematisch proberen terug te brengen. Oké. Okay. En, heeft en dat heeft dat gewerkt? Dat gaat nu beter. Ja, ja. Heb je het er onderling over met je vrienden? Uh, niet bijzonder veel. Ik, nou ja, eigenlijk nauwelijks. Mm. Zou, dat, zou je dat, dat meer uh, moeten doen? Of uh, ja, is het een probleem ja, wat je wel zou moeten bespreken, vind je? Misschien dat het, ja, ik, ik geloof wel dat het iets is dat heerst. Zeker, zeker op middelbare scholen. En, en bij jongeren. Ja. Uh, misschien dat onderling, onderling erover praten kan helpen. Maar ik weet het niet. Ja, ik heb er zelf niet zo heel erg veel ervaring mee. We hebben het eigenlijk nooit over. Nee. Tenzij ik me heel erg erger aan de telefoongebruik van andere mensen. Oh, dat heb je ook wel. Nou, ja, ja wat, wat ik kan hebben is dat als ik tegen iemand een leuk verhaal probeer te vertellen... en die is alleen maar met zijn eigen telefoon bezig, dan ja. erger ik me daar ook aan. Ja. Maar ik maak me er zelf ook aan schuldig. Dus ja. ja. Nou, zo zie je. Elkaar een spiegeltje ja. voorhouden af en toe. Uh, ja. Terug de warmte in, de klas in? Ja, is goed. Zonder Dankjewel. je telefoon. Dankjewel Jens, dat je even uh, in de uitzending over wilde vertellen. Willem van Oostvoorn. Ja, hi. Hallo uit ons netwerk van Spraakmakers. Je bent al dertig jaar coach. Ja. En dan heb je al van alles aan problemen voorbij zien komen, kan ik me voorstellen? Nou ja, in reactie op jullie stelling zie ik wel dat uh, steeds meer gedrag bestempeld wordt als verslaving. Mm -hmm. En dat uh, zeg maar, wij coaches en psychologen er dan heel goed in zijn om daar een therapietje voor te verzinnen. En het liefst nog uh, vergoed door, het, uh, door, de, uh, door de ziektekostenverzekeraar. Mm -hmm. En dan hebben we er weer een verslaving bij, dus... Ja, weet je, ik geloof er niet zo in. En ik denk ook niet dat dat. Uh, in die zin uh, ben ik dus ook tegen de stelling. Ja. Ik denk dat je. Uh, dat er zijn steeds meer verleidingen. Dat is zo. Dus ja, moeten we leren daar een beetje weerstand uh, tegen, tegen op te bouwen. Wat weerbaarder te worden, that's all. En dan pleit je er eerder voor, zoals Jens net verteld: van ik ben met mijn moeder gaan zitten. En we zijn dat heel ik goed ga gaan goed. analyseren. Ja. Ja. Dat zou je veel eerder moeten doen. Ja, uh, ouders, maar ook de rest van de omgeving. Uh, kunnen gewoon. Uh, en, uh, ja, we moeten met andere normen omgaan. en daar wat steviger in worden. Ja, ja. En dan, uh, dan komt het vast wel goed. Maar om dit nu ook weer in verslaving te noemen. gaat me toch wel erg ver. Goed, duidelijk. Dankjewel, Willem. Ik zit er toch een beetje mee. En ik kijk ook even hier aan Joris en, uh, en Joost Eerdmans. dat je. Uh, of wij nu dezelfde, noem maar even fout tussen aanleidingstekens maken... die we dus bij het gokken destijds hebben gedaan... bij alcohol en tabak. Dat we het nu ook zitten te, te downplayen. downplayen. Ja, van, ja, het valt allemaal wel mee. En een, een beetje het, zelfdiscipline. Het, ja. En dan moet het toch kunnen. En wellicht is dat hoe er 30 jaar geleden ook over tabak. En dat soort dingen werd gesproken. Of is het anders, denken jullie? Volgens mij anders. De behandeling uh, rookverslaving is volgens mij niet, uh, niet vergoed. Dacht ik dat ook de therapeut... Nee, dat, dat zei, is iedere keer weer een discussie. Ja. Dat volgens mij zei dat zijn we nog steeds niet ja. bij wij gekomen. Dus kijk... Dat maar wel juist, dat het een officiële verslaving is. Ja, dat ja. natuurlijk. Maar ik denk dat verslaving... niet altijd via het ziek, ziekenfonds... of via, de, hè, via verzekering moet worden geregeld. Hier heb je inderdaad... Wat je, wat je net hoorde is, je hebt een moeder nodig... of een vader, in feite, bij zo'n kind... in plaats van een arts. En zometeen... ik ben altijd weer bang voor de vervolgstap van... kijk, ik krijg geen stage of ik, ik krijg geen baan... omdat ik die verslaving heb. Ja, en ja. daar en dan krijg, gaan we die kant op. En dat moet eerst behandeld worden. Ik heb, ben zo bang voor de industrie hierachter... Ja. Die, die ons weer gaat uh, opleveren... Dat, dat iedereen zich weer vasthoudt... En Allerlei protocollen van ja, maar dat komt ja, daar, ja, kan ja, ik niks ja, aan doen. Ja, ja. Het zit hem in, het is een ziekte, dus ik vind het heel gevaarlijk. Het is overigens helemaal waar dat kinderen moe worden en mensen natuurlijk ook, maar ook kinderen zie je moe worden van dat gebruik op dat telefoonscherm. Dus dat hier. er iets moet gebeuren, dat is absoluut zo. zo. Is daar, ja. Maar dat moet je zelf doen. Ouders moeten dat doen, en je bent er ook als mens ver verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Dus ja. ik vind het gevaarlijk om dat meteen in die, in, die, in, die, in, die, in die ziektekostenindustrie te trekken. We gaan nog even naar met wat meer mensen praten. Gerrit Ginkel is het oneens met de stelling. Gerrit, goedemorgen Goedemorgen. En ja, ik. Uh, los van het feit dat ik het wel goed vind dat uh, de verslavingskunde Nederland. Uh, aandacht vraagt voor het fenomeen uh, dwangmatig gebruik. ben ik toch tegen de stelling. Want ja, dan kan je zo langzamerhand uh, alles wel als een ziekte gaan bestempelen. Ik kan wel wat voorbeelden geven, ja, dan chargeer ik waarschijnlijk. Ik ben een uh, zeer vervent lezer. Uh, een dag zonder boek of zonder krant kan ik niet. Dan denk ik, ja, moet ik hiervan afgeholpen worden? En uh, moet de verzekering dat gaan betalen? Iemand die niet tegen stilte kan... Uh, en bijvoorbeeld de hele dag muziek om zich heen moet hebben... moet die ook uh, uh, geholpen worden? En zo zijn er nog wel van meer uh, van die voorbeelden te noemen. Ja. Dan denk ik, ja om dat allemaal als een ziekte gaan bestempelen, dat gaat mij toch erg ver. Goed, het is duidelijk uh, hoe jij erin staat, Gerrit. Dankjewel, Gerrit Schinkel was dat. Rachel, is het eens met de stelling? Rachel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik Wat? vind het wel een grappige discussie, omdat volgens mij de definitie van verslaving... en in de verslavingzorg ook al gewoon bekend is. En dat betekent dat je iets doet waardoor je dagelijks functioneren gewoon in de weg wordt gezeten... Mm -hmm. En ik denk dat het niet uitmaakt uh, welk ding dat dan is. Als jij hulp uh, nodig hebt om een bepaalde, uh, ja, uh, een bepaalde verslaving tegen te gaan... dan uh, moet dat mogen, toch? Ja, en in dit geval, zeg je, is er echt wel sprake van een verslaving... en moet dat officieel uh, zo gezien worden? Nou, weet je, ik denk wel, van, als ik dan naar mijn kinderen kijk... Ook, hoe dat er al ingetaperd wordt om met beeldschermen en iPads te werken... alleen al op school en om overal een app van te maken... Uh, we kunnen nu niet onze uh, ogen verder dichtknijpen en zeggen van nou, onze kinderen moet ik hier verder maar gewoon weer redden. Ja, dan kom je uh, weer op die voorbeeldfunctie uit. Dan kom je op die voorbeeldfunctie ja. uit, maar als ik als ouder, als ik zie hoeveel er op mijn werk is, hè, het is begonnen al zo'n leuk, uh, leuke gadget, een telefoon en een iPad. Maar als ik zie hoe nou op werk en op school uh, die twee apparaten worden gebruikt om in te zetten, gewoon voor normale werk en En dan kun je ook ouders niet eens meer kwaad zijn. Dat ze regelmatig in de telefoon, het iPad zitten. Dankjewel, Rachel. En Anja, die is het oneens. Die zegt, gebruik je gezonde verstand. En als je het hebt over internetgebruik, wij worden onder meer door de overheid juist dat internet opgejaagd, zegt zij nog. Goed Blijf reageren. Doe dat online via de site van Stand.nl. .no. Nooit meer slapen.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 Slimmer starten met ondernemen begint bij ABN AMRO met de starters checklist. Kijk op abnamro.nl starterschecklist. Het is een grote ergernis, hoge parkeerkosten bij ziekenhuizen. Soms betaal je wel 36 euro voor een hele dag. Zijn de kosten reëel of is het een melkkoe voor de ziekenhuizen? En heb je recht op partnerpensioen nadat je gescheiden bent? Die vraag is ingewikkelder dan je zou denken. Vanavond in Radar, half negen NPO 1.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 Dit wil ik. Unlimited op de zaak voor een genadeloos lage prijs. Check tele2.nl slash zakelijk.